Het noodweer, deel 2 Eindelijk scheen het onweer uitgewoed. Wel lichtte de horizon nog telkens fel op, maar de regen verminderde en het wolkendek brak. Op enkele plaatsen aan de hemel werden sterren zichtbaar en even wierp een halve maan laag boven de rivier een lichtstraal over de doorweekte kinderen. Onmiddellijk daarna verdween zij weer achter voortjagende nevels, maar Dolf voelde dat de kinderen dat knipoogje van de maan als iets geruststellends hadden ervaren. Het meisje in zijn armen roerde zich, prevelde iets voor zich uit. Ze was niet bang meer. Ze wist zich veilig, warm en beschermd. Dolf dacht wazig, ik heb nooit een zusje gehad en vergat het meteen weer. Hij vroeg zich af of hij niet moest opstaan om in de stad te gaan helpen maar zijn benen in de drijfnatte spijkerbroek voelden aan als lood. En wat had hij met de burgers van Spiers te maken? Naast zich hoorde hij Leonardo zeggen... ik ben blij dat ze ons gisteravond niet toelieten, of iets van die strekking. Dezelfde gedachte was ook door Dolf heen gegaan. Wat brandde daar? Een herberg? Het stadhuis? Een opslagplaats? Hij wist het niet. Het kon hem ook niet schelen. Hier, in het vrije veld onder de blote hemel, was hij veilig. Hij was nat en koud geworden, maar de bliksem had het kinderkamp gespaard. Rondom hem klonken gebeden. In het licht van de eerste morgenschemering zag hij Leonardo een kruis slaan. Diep in hem roerde zich de behoefte dat ook te doen en op een of andere wijze uiting te geven aan zijn dankbaarheid. Hij verbaasde zich erover, want in huizen Vega had godsdienst nooit een plaats ingenomen. De dag brak aan met een waterig zonnetje dat spoedig kracht kreeg en warmte begon te verspreiden. De brand in de stad scheen bedwongen. Wel rezen nog rookkolommen op, afkomstig van smeulende resten, maar het grootste gevaar was geweken en de vermoeide burgers konden aan het nablussen beginnen. Op het Domplein preekte dezelfde priester van de vorige avond. Burgers van spiers, ik had u aangekondigd dat de straf des hemels op u zou neerdalen wanneer ge de heilige kinderen uit uw huizen en straten bleef weren. En ziet wat deze nacht gebeurde. God, die in zijn grote genade zoveel zondaren vergiffenis heeft geschonken, kon de belediging die jullie zijn kinderen aandeden niet ongevroken laten. Hij zond het vuur uit de hemel opdat uw zondige stad zou vergaan in poelen van rook en vlammen. Die stad staat nog, zegt ge, en waardoor denkt ge dat uw stad grotendeels gespaard bleef? De duizenden kinderen daarbuiten op het veld die door God zijn geroepen om het graf van zijn zoon aan de Saracenen te ontrukken. Die heilige kinderen erbarmden zich over u, burgers van spiers. Zij smeekten God om genade voor de stad. En toen was God genadig en nam het vuur uit de hemel terug en liet de blussende regen neerstromen. Het behoud van uw stad hebt ge aan de gebeden van die kinderen te danken. Aan dezelfde kinderen aan wie gij uw brood en bonen hebt onthouden. Doet boete, burgers. Toont dat gij niet geheel verdorven zijt. Dat Gij nog niet geheel een prooi zijt van de verlokkingen van de boze. Doet boete en toont uw dankbaarheid. Brengt die kinderen uw goede gaven. Want zonder hen waart Gij deze nacht allen verloren geweest. Met gebogen hoofd slopen de toehoorders naar hun huizen. Naar hun gespaarde huizen. In het kampement van de kinderen heerste grote drukte. Achtduizend verworpen schepseltjes waren bezig hun kleren te drogen. Hun schaarse, door de nachtelijke storm verspreide eigendommen bijeen te zoeken. Ze wasten de modder van hun gezichtjes en vulden hun lege magen met rijnwater. Ze boden een bedrijvige, bijna vrolijke aanblik zoals ze daar op het veld door elkaar krioelden. Ze waren blij de nacht te hebben overleefd. Blij met het vooruitzicht dat elke stap hen dichter bij de witte droomstad Jeruzalem zou brengen. De woeste Saracenen zouden bij hun nadering schreeuwend op de vlucht slaan en worden verzenkt door Gods gloeiende adem. Een lege, witte stad, de mooiste, rijkste en heiligste ter wereld, zou hen ontvangen en ze zouden er eeuwig gelukkig zijn. Dat was hun beloofd. Ik heb honger, zei Dolf tegen Leonardo, die met een handvol gras zijn ezel stond te wrijven. Ik denk, zei Leonardo rustig, met een zwaai van zijn arm, het geweldige kamp omvattend, dat ze allemaal honger hebben. Dolf zweeg beschaamd. Het meisje dat die nacht bescherming bij hem had gezocht, keek hem afwachtend aan. Ze volgde hem als een schaduw. Wat had zij in dolf ontdekt dat haar zoveel vertrouwen inboezemde? De jongen lette nauwelijks op haar. Hij had zijn kleren uitgetrokken en in de zon te drogen gelegd. Ook het meisje stroopte haar vochtige jurkje af. Eronder droeg ze niets dan een gescheurd grauw hemd. Ze krapte zich... Zei iets tegen Dolf dat hij niet verstond... en liep plotseling in de richting van de rivier... het overkleedje met zich meeslepend. Opeens bevreesd voor haar veiligheid liep Dolf haar na. Als dat kind zich ging wassen... kon ze wel eens onvoorzichtig worden en in diep water raken. Spoedig zag hij dat zijn bezorgdheid ongegrond was. Het meisje knielde bij een ondiepe inham van de rivier... trok nu ook haar hemdje uit... spoelde haar kleren grondig uit... Waagde zich niet verder dan tot haar middel in het schone water. Ze waste haar haren en haar lichaampje zo grondig dat Dolf verbaasd toekeek. Op school had hij geleerd dat de middeleeuwers onnoemelijke vizirikken waren, die zich om hygiëne totaal niet bekommerden en dan ook door vreselijke ziekten werden bezocht. Vol medelijden keek hij neer op het witte, magere lichaampje. Haar schouderbladen staken uit als vleugeltjes. Onder haar huid kon hij de ribben tellen. Haar smalle heupen en dunne benen leken haar geringe gewicht nauwelijks te kunnen dragen. Toch getuigden al haar bewegingen van een natuurlijke gratie en een ongestilde levenslust. Voordat zij weer op de oever klom, trok zij het nog natte hemdje aan. Lachend keek ze omhoog, blij dat de jongen haar was gevolgd en over haar waakte. Nu pas zag hij goed haar gezichtje, omlijst door druipende donkerblonde haren. Ze was een lief meisje. Hij stak haar een hand toe, hees haar omhoog en knikte haar toe. Recht keek hij in de grote grijze ogen die nog groter leken omdat ze zo mager was. Hij zag de edele lijn van haar voorhoofd, de zachte ronding van haar kin en hij voelde zich zo zonderling bewogen. Wie was dit kind? Hoe was ze in de collectieve waanzin van de kinderkruistocht verzeild geraakt? Hij nam het natte jurkje, wrong het uit en spreide het in het gras. Het meisje ging rustig naast hem zitten. ''Hoe is je naam?'' vroeg hij. ''Marieke.'' Haar stem was zacht en helder. ''Waar kom je vandaan?'' Het duurde even voordat zij de vraag begreep. Het woord naam had zij wel verstaan, maar ''waar kom je vandaan?'' was voor haar een vreemde taal. "Wo komst du her?'' probeerde Dolf, en ditmaal knikte ze hem stralend toe. ''Uit Keulen.'' ''Een stadskind.'' opgegroeid in de schaduw van hoge muren terwijl het geraas van de bouwplaats op het Domplein door de smalle vensters drong. In 1212 werd in Keulen nog ijverig aan de later zo beroemde Dom gebouwd. Dat wist hij toevallig. Dolf zag er tegenop haar al te dwingend uit te horen. Ze was één van de velen, één van de achtduizend verdwaasde kinderen. Wat hen bezielde, wat hen tot deze doldrieste onderneming had gebracht... zou hij, de nuchtere scholier uit de twintigste eeuw, misschien nooit kunnen begrijpen. Kom, zei hij, terwijl hij opstond. Maar ze weigerden overeind te komen en trachtte hem weer naast zich te doen plaatsnemen. Wat wil je? Je naam. Ze had gelijk. Hij had niet het recht vragen te stellen en zichzelf buiten schot te houden. Zuchtend knielde hij en zei op zijn borst wijzend... ''Rudolf Wega, van Amstelveen.'' Ze verbleekte. Haar grijze ogen spiegelden angst en schrik. ''Rudolf?'' Ze trok zich van hem terug met trillende lippen. ''Ik doe geen kwaad,'' zei Dolf snel. ''Een edele,'' fluisterde ze schuw. Eindelijk begreep hij het. Ze zag hem aan voor het kind van een ridder. Voor een weggelopen schildknaap misschien. De naam Rudolf scheen alleen aan jongens van edele geboorte te worden gegeven.'' Heftig schudde hij het hoofd. Mijn vader is een geleerde, een... een klerk. Begreep ze dat? Kennelijk wel. Kun jij ook lezen? Vroeg ze met diep ontzag. En schrijven? Hij knikte. Waar is Amstelveen? Ver weg, in Holland. Blijkbaar had ze wel eens van Holland gehoord. Ze hief de hand op en streelde zijn haar. Wie is de heer van je vader? Toen maakte Dolf een fout. Mijn vader is dienstbaar aan de koningin van Holland. Marieke schudde het hoofd. Stom van me, dacht Dolf. In 1212 bezat Holland geen koningshuis. Het maakte deel uit van het heilige Duitse rijk en Holland was een graafschap. Onze heer is Willem, graaf van Holland, zei hij snel. O, oh. en liet hij je gaan? Of ben je weggelopen? Mijn vader weet niet waar ik ben, zei hij, en ditmaal was het de volle waarheid. Zijn antwoord scheen Marieke te bevredigen. Ze keek hem verwonderd aan, stond op en trok hem aan de hand mee naar het kamp. Leonardo was klaar met de verzorging van zijn ezel. Marieke trok haar bijna droge jurkje aan. Gaan we? vroeg de student. Waarheen? vroeg Dolf, terwijl ook hij zijn kleren aantrok. Wel, naar Bologna natuurlijk. Dolf wist even niet wat hij moest zeggen. Maar voordat hij iets kon bedenken trok Marieke hem aan de arm en wees opgewonden naar de stad. Verbaasd wreven ze de ogen uit. Maar wat ze zagen was werkelijkheid. De poorten waren wijd open en uit de stad stroomden honderden mannen, vrouwen en kinderen... beladen met manden, schalen en pakken. Ze liepen zo snel ze konden in de richting van het kamp... waar de kinderen zwijgend en verwonderd de stoet afwachten. Dolf zag nu één jongen die naar voren trad... Hij was gekleed in een lang, spierwit overkleed en droeg stevige laarzen. Achter hem kwamen twee in donkere pijen gehulde monniken. Dit opvallende drietal ging de stoet van burgers tegemoet. Even schenen zij met de voorste een paar woorden te wisselen. Toen maakte de witte jongen een gebaar, alsof hij de zwaar beladen mensen zegende. Hij trad terzijde, pakte een groot brood aan en wendde zich tot de verbaasde kinderen. Zijn schelle stem droeg ver. «Kinderen, hier komt de gave gods! Dankt hem voor zijn goedheid!» Duizenden kinderen zonken op de knieën en zonden hun dankgebed ten hemel. «Wel, wel, ze komen ons eten brengen», zei Leonardo nuchter. De burgers verspreidden zich over het kamp en deelden met gulle hand hun voedsel uit. Ditmaal kregen alle genoeg, ook de kleintjes. Marieke hield stralend een nog warme pastij in de handen en zette er zo gretig haar tanden in dat het een genot was om naar te kijken. Dolf en Leonardo deelden een gebraden haantje en Dolf constateerde verwonderd dat hij nooit eerder zoiets lekkers had geproefd. Waarom waren de burgers van Spiers, die het de afgelopen nacht toch zo moeilijk hadden gehad, opeens zo gul geworden? Deze menslievende daad stond in zo'n schril contrast met hun hardheid de avond tevoren dat Dolver niets van begreep. Leonardo wees op de uitgebrande kerktoren. Ze zijn geschrokken, zei hij minachtend. Een stuk brood dat ze hadden ontvangen borg hij in zijn zadeltas. Van de kinderen had zich nu een uitbundige vrolijkheid meester gemaakt. Groep na groep, verzadigd, gedroogd en uitgerust, verliet het veld trok langs de stadswallen en volgde de oude heerweg die langs de rivier in zuidelijke richting liep. Dolf keek hen na. En ik, dacht hij wanhopig. Het verstandigste was misschien om in de omgeving van Spiers te blijven, bij de steen. Een andere kans om ooit te kunnen terugkeren naar zijn eigen eeuw was er niet. Maar hoe kon dokter Simiak weten dat hij daar zou wachten tot de transmitter weer in werking kon worden gesteld? Dat kon wel drie maanden duren. Hoe moest hij gedurende die tijd in leven blijven? Hij wist zo weinig van dit merkwaardige, vrede, onzekere tijdperk. Natuurlijk kon hij proberen zich als leerjongen te verhuren in de stad... maar dan zou hij opnieuw lastige vragen moeten beantwoorden. Spoedig zou men hem als een tovenaar of ketter beschouwen en wegjagen. Als ze hem al niet in een kerker wierpen. Welke overlevingskansen had hij? De kinderen trokken zingend langs hem heen. Hun blote voeten deden het gras ritselen. Leonardo had een kind ontdekt met een dikke enkel dat bijna niet kon lopen... en zette het op de rug van zijn ezel. Ik denk, sprak hij quasi-onverschillig, dat ik me voorlopig maar bij het kinderleger aansluit. Ze gaan in dezelfde richting als ik. En op die manier reis ik langzaam, maar veel veiliger. De woorden of liever hun betekenis, drongen nauwelijks tot Dolf door. Hij besefte dat hij op dit moment een beslissing moest nemen... waarvan zijn toekomst afhing. Hij had zich naar de middeleeuwen laten flitsen... in de romantische hoop een riddertoernooi te kunnen bijwonen. Een foutieve berekening had hem midden in de doen belanden... die hem voorkwam als een uiting van waanzin... maar hem tegelijkertijd diep ontroerde. Hij zag het gewonde kind op Leonardo's ezel... Hij zag de ontelbare blote voeten die hem passeerden. Hij zag Marieke met haar ontzaglijke vertrouwen in zijn kracht. En opeens wist hij het. Hij kon deze kinderen niet in de steek laten. Hij wist meer, hij was sterker, beter getraind en handiger dan één van hen. Marieke had hem nodig. De achterblijvertjes, de gekwetsten, de wanhopigen leken een beroep op hem te doen. Van de achtduizend geestdriftige kleine pelgrims waren er zeker duizend die het nu al erg moeilijk hadden. Die tegen de ontberingen, de afstanden, de hitte en de honger niet waren opgewassen. Hij dacht aan de kinderen die hij uit de rivier had gerit. Hij dacht aan Leonardo, de zwervende student. Waarom wilde die zich bij het kinderleger aansluiten? Uit angst voor de onveiligheid van de wegen? Onzin. De jongeman was niet zo bang uitgevallen. Ook hij had de roep van de wanhoop gehoord. Hij wist dat hij nodig was. Ik ga mee, zei Dolf. Nu was er geen terug meer mogelijk. Met deze drie woorden had hij de laatste kans op de steen bij spiers opgegeven en zichzelf tot middeleeuwer verklaard. Nu was de laatste hoop vervlogen en de laatste band met zijn eigen wereld verbroken. Mooi, zei Leonardo tevreden. Marieke liet haar handje in zijn hand glijden en zo gingen ze op weg, met de kinderen naar Jeruzalem.